Nou, komend weekend wordt een groot uh, festijn, natuurlijk met een heel bekend gegeven, het g voetbalweekend. Ik heb uh, François van Hoven aan de telefoon. Hallo François. Uh, Goeiedag, hallo. Hallo, ja het is een bekend evenement, hè, want jullie doen het al uh, ja, best wel vaak, hè? want hoeveelste aflevering is dit al wel niet? Ja, het is de 24ste editie alweer, dus... Uh hè? Ja, inderdaad. En erg populair en altijd erg druk. En wat mij opvalt, is altijd als het evenement is. Ja, ik mag het niet gaan afroepen, is het ja, altijd mooi weer. Als ik de weer mag geloven, dan gaan we weer een stralend dik en Maar goed, dan af en toe een keer een klein beetje over het klaar heen. is ook absoluut geen probleem hoor. Dat wordt toch wel een klein beetje ja Dus Het weer is wat dat betreft. Perfect. Ja, inderdaad. Nou, eventjes de opzomming. Vertel, wat gaat er allemaal gebeuren in dit uh, G-voetbalweekend? Want jullie hebben heel wat uh, ja, uh, activiteiten gepland. <laughs> ja. ja, we hebben inderdaad wel wat activiteiten gepland. Uh, we hebben een, een vijftal uh, voetbaltoernooien. Voor eigenlijk elke doelgroep uh, voor kinderen voor volwassenen. Uh, voor carnavalsverenigingen, uh, voor individuen. En we hebben het uh, zesde FUN-expert Open Kamer Scotten. Oftewel uh, 32 mascottes uit heel Nederland en België nemen daar aan deel en gaan strijden voor het Nederlandse Kampioenschap. Dat komt sowieso aan bod en ik zie hier ook staan dat, uh, ja, dat er toch best wel wat prominenten aanwezig zijn. Hè? En natuurlijk ook Michael Humbley, die komt langs. Hè? want dat is, een beetje ja, okay. de, dat is een beetje de stamzanger van jullie, hè? want die komt el el elk jaar zeker weer optreden. Ja, zeker ja. ja. Die is ook uh, ambassadeur hè? naast uh, Zanger Wesley, de Tilburgse Wesley, die, uh, zes, ja, die zijn samen ambassadeur van het evenement. En doen graag uh, wat aandacht schenken tijdens hun optreden voor ons evenement in het, uh, ja, in het voortraject, zeg maar. Ja, inderdaad. En zaterdag, dan hebben jullie het feestteam met een van de bekende namen Johan Vlemmings, die treedt op, hè? Ja, je zo, is de uh, juryvoorzitter uh, van het Open en Kamer samen met uh, Roy Rico, uh, wel bekend fan, uh, vul zelf maar in, <laughs> yeah. en uh, de directeur van FunXpert. En uh, die driekoppige jury die, uh, beoordelen dus de mascottes op, uh, op een drietal uh, onderdelen, dus een mascotterun, de meet-and-greet en een uh, heuze dance-battle. ...maar de mascottes tegen elkaar dansen en strijden gaan. Ja, en vrijdag, dan gaan we wat vervroegde carnaval in. Ja, we, we, we gaan nu al beginnen. De 11 van de elfde zeggen ze altijd wel in Tilburg. Maar uh, wij zeggen, gewoon, we beginnen gewoon op uh, de eerste dag van het hele Weekend. Met een uh, zestiental carnavalsverenigingen en twee blaaskapellen. Met Johnny Purple die uh, komt optreden. Ja, goed, Michael Humbley, uh, ja, die hoort gewoon bij de bij, bij inventaris. Die doet ook nog een paar nummertjes zingen. Ja. En dan uh, hebben we zo uh, rond de klok van uh, half elf hebben we de prijsuitreiking. En dan maken we daarna gewoon nog een gezellig feestje van. Dus ja, je... een, uh, een leuke start van het evenement. Ja, inderdaad. Laatste vraag: hoeveel, ja, hoeveel volk verwachten jullie? Want het is altijd erg druk. Hè? Dat kan weet ik uit eerdere uh, afleveringen. Dit ja. jaar nog drukker? We uh, zijn een beetje afhankelijk van uh, uiteindelijk de in toekomst instantie het weer. En uh, hoeveel mensen uiteindelijk op de, op de been uh, zijn ja, die, die een keuze maken tussen natuurlijk een, een hapstap of uh, een ander evenement of familiebezoek. Maar goed, als het lekker weer is, mensen stappen op de fiets, komen even langs en, nou goed, en die blijven. Mm -hmm. Dat is uit ieder geval uit onze ervaring. En we zitten jaarlijks zo gemiddeld zo rond de uh, 5000 uh, bezoekers totaal die we mogen verwachten uh, ja, op ons terrein. Ja, inderdaad. 130 vrijwilligers gaan het allemaal doen. En 78 partners die dit evenement ja. mogelijk hebben gemaakt. Hè? Nou, hartstikke ja. goed. Uh, gewoon naar de weg gaan, weggaan. 570 en het begint vrijdag. En het begint vrijdag al. Ja, rond een uur of uh, zes. En als je om zeven uur er bent, nou, dan kom je al midden in het feestgebruik binnen. Oké. Okay. François, dankjewel. En succesvol weekend. Alsjeblieft. Dankjewel.